9 uur remonteree met het NOS journaal De gedupeerde participatiehouders van SNS zijn voor het eerst sinds de nationalisatie op gesprek geweest bij SNS Real. Ze willen weten of de bank hen schadeloos gaat stellen. Volgens een woordvoerder van de gedupeerde was het een constructief gesprek. Maar heeft de bank nog geen concrete toezeggingen gedaan. Hij sluit daarom juridische stappen nog niet uit.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 En dan het weer. Er trekken nog wat winterse buien over het land. Morgen is het op een lokale bui na droog en is er kans op zon. Het wordt in de middag een graad of drie. De dagen daarna houdt het winter weer aan. Het wordt nog iets kouder. Zaterdag is het overwegend droog, maar zondag is er kans op sneeuw. Dit was het NOS Journaal.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 Het is 3 over 9. Rob van der Zwaan en Marco Visser die zijn uh, bij mij komen zitten. Rob, jij bent van festivalinfo.nl. En Marco die werkt bij ons op de redactie. Tenminste, als hij niet naar een festival is. Ja. In, de, in de zomer zijn we hem kwijt. Zometeen gaan we het hebben over de festivals... die ja, eigenlijk vanaf nu waar je naartoe kunt gaan. En het zijn er hoeveel per week? Ja, ik, val helemaal, ik sla helemaal lang nou ja, als ik dat hoor. Eh, op festivalinfo hebben we iets van 1500 festivals... elk jaar in de agenda staan. Uh. Ik ben een enorme festivalganger, maar als ik dat hoor, dan denk ik, ik blijf thuis. Ik weet het niet meer. 30 per week, hè? In, in het hoogseizoen? Ja, ja, nee, dat is dan gemiddeld 30 per week, ja. Zucht. Ik zie, Mick kijkt ook wel een beetje moeilijk. Zometeen hebben we het dus over welke festivals uit al dat enorme aanbod je echt niet mag missen. En er zijn, zitten zeker ook festivals bij waar het nog kaartjes voor zijn of die gratis zijn. Dus uh, blijf luisteren. En zometeen, uh, onze misdaadman is er nog steeds, Mick van Wely. Zometeen hebben we het over die zaak Buffalo Groningen, waar jij vandaag de hele dag in de rechtszaal was. Wil je wat zeker. tegen ons zeggen op Twitter? Dat kan. Hashtag BNN Today. <middels> Geen Luc, want Luc is ziek. Um, jammer, morgen is u weer beter als het goed is. We hebben het over, wel over Amerika. Op dit moment jaagt de politie in Amerika op een moordende ex-politieagent. Een paar jaar geleden is hij uh, ontslagen, die man. En nu zou hij zou het gemunt hebben op zijn ex-collega's. Er zijn inmiddels al drie doden gevallen... en hij wordt omschreven als extreem gevaarlijk. Journalist van het AD en onze man in Amerika, Stijn Hustings. Goedenavond. Hoi, ah, ja, goedenavond. Jij volgt dit allemaal op de voet. Um, er is nu een ware klopjacht gaande. Wat is het laatste nieuws? Nou ja, eigenlijk is het laatste nieuws dat de klopjacht inderdaad nog steeds gaande is. Duizenden agenten zijn erbij betrokken. Uh, ze zoeken uh, deze uh, ex-agent, Christopher Border, dat heet hij, 33 jaar oud, uh, in een gebied tussen Los Angeles en uh, San Diego. En dat is uh, een gigantisch gebied. Uh, uh, er is nog geen spoor van hem. Jij ja, twitterde even denken hoor, politie LA doodzenuwachtig, schiet op alles, met als gevolg dat vanmorgen twee krantenbezorgsters gewond raakten. Wat ja, is exact. Nieuws? Dus de, de, de man is er uh, vandoor gegaan in een donkergrijze uh, pick-up truck. Uh, en uh, iedere auto, het is, een, uh, het is een Nissan geloof ik. En, uh, en iedere auto die aan die beschrijving uh, voldoet, uh, wordt aan de kant gezet. Uh, maar vanmorgen leidde het in ieder geval toe dat uh, uh, in twee verschillende gevallen ook de politie uh, begon te schieten. Ja. Uh, en... Maar goed, uiteindelijk bleek helemaal niet die man uh, in kwestie achter het stuur te zitten. Uh, en toen waren er, en, er wel uh... twee anderen gewond geraakt, begrijp ik. Ja, precies. Ja. De krantenverzorgers die daar voorbij liepen, okay. die, uh, die werden door kogels getroffen. Maar even nog, Stijn, want het is, het is een raar verhaal. Het is dus een, een, ja. een ex-politieagent. Die man is ontslagen. En nu, als ik het goed begrijp, uit een soort wraak heeft hij een, een lijst opgesteld met, met allemaal namen van ex-collega's. En die, is, die lijst is hij nu één voor één aan het afwerken. Exact, eh, uh, zoals het gegaan is, of althans, uh, zoals het er nu sterk op lijkt: uh, de man heeft afgelopen zondag een uh, jong koppel uh, vermoord. Ja. Uh, en dan gaat het om de dochter van een uh, politieagent die mede verantwoordelijk zou zijn voor zijn ontslag. Okay. En uh, Dan gaat het ook nog om de man van die, uh, die dochter. Ehm. Mm um, hij is uh, gisteren in verband gebracht met die moord en sindsdien is hij op de vlucht en vanmorgen stonden twee agenten in de buurt van een stadje uh, van Los Angeles uh, voor een rood verkeerslicht te wachten. Er stopte een auto naast hen, uh, een donkergrijze pick-up truck. En daaruit werd het vuur op die agenten geopend en een 34-jarige 34 agent heeft dat niet overleefd. Uh, afijn en toen heeft uh, uh, deze agent uh, op nog meer uh, oud-collega's geschoten. Ja. En inderdaad op, de, op, uh, op zijn Facebookpagina is een manifest aangetroffen ja. waarin hij aankondigt dat hij op nog tientallen andere collega's die hij uh, vaak ook met naam en toenaam noemt, wraak wil nemen. Uh, en hij wil dat lijstje uh, afwerken. En dat zou dan gaan om wraak, die mensen, hebben dan iets te maken met zijn ontslag? Of, of dat wordt gesuggereerd? Ja, hij is vooral boos. Dus, uh, er is nooit naar hem geluisterd, kennelijk. Hij uh, schrijft ook in zijn manifest dat het hem vooral te doen is geweest om een geval van uh, mishandeling van een arrestant. Hij zag dan een vrouwelijke agent die arrestant zou hebben getrapt. Um, en dat is in twijfel getrokken. En, uh, uh, hij zou ook vaker als neger worden uitgescholden binnen het korps. En daar kon hij ook niet tegen. En daar heeft hij ook vaak zijn beklag over gedaan, zegt hij. Het is een zwarte uh, man, hè, voor de duidelijkheid. Ja, absoluut. Nee, okay. Uh, ja, uh, maar goed, en de, de, de, wat er vervolgens precies is. Ik dus bedoel, dit is zijn lezing, wat de lezing van de politie is. Die, uh, althans, de politie heeft nog niet echt een lezing gegeven over wat de achtergrond nou van deze man is. Maar goed, hij is in ieder geval doorgedraaid en hij Behoorlijk. heeft gezegd dat uh, als ik geen, uh, geen leven meer mag hebben, dan jullie allemaal ook niet. En hij heeft in ieder geval één duidelijke eis gesteld. Ik stop pas met moorden. Als uh, publiekelijk mijn naam wordt gezuiverd. En uh, hij wil ook een persconferentie daarover op televisie. Maar de politie heeft alvast uh, laten weten. Dat dat niet gaat gebeuren. Nee. Onze mis dat man Mick, wat wij zeggen. Mick? Nou, het lijkt me ook moeilijk om zo'n man te pakken, want die weet natuurlijk precies welke fouten hij niet moet maken, zo'n agent. Absoluut, het is een politieagent, hij luistert het waarschijnlijk ook mee via de uh, politie-scanner. En dit is natuurlijk nou, ook in Amerika, pijn. dus uh, ja. ik denk dat er ongeveer 10 televisies op dit tegelijk alles uitzenden en live te zien is. Uh, dus ja, deze man die krijgt ook bijzonder veel informatie, en uh, wat ook nog eens een keer uh, een, een nou, tamelijk huiveringwekkend detail is, is dat deze man, voordat hij politieagent werd, is opgeleid tot scherpschutter in het leger. Dus Hij verstaat z'n wel, hij zou in zijn, uh, in zijn auto verschillende vuurwapens hebben, uh, en ook een, uh, uh, een semi-automatisch wapen, precies het type waartegen ook uh, president uh, Obama uh, zo ageert. Yeah. Uh, ja, en, de, ja, Kortom, het is een, een, een, een heel, heel goede, slechte film, zeg maar. Ja, zo zou je het zeker kunnen noemen. Ja. Goed, uh, jij blijft het volgen. Stijn Hustings van het AD. Dankjewel. Zeker. Ja. Radio 1, Willemijn Veenhoven. Vrolijke dingen dan. Afgelopen weekend startte de kaartverkoop van Lowlands. Nou ja, zo vrolijk is het niet, want binnen no time was het weer uitverkocht. Heb je nou geen kaartjes weten te bemachtigen? Niet getreurd, want er is echt nog wel genoeg moois te beleven in het festivalseizoen. En dat is nu officieel geopend, of niet, heren? Nou, met Pasen wordt dat geopend. Dat is 31 maart. Ja. Bijna. Weekend. Maar goed, ja. uh, je kan ook zeggen de start van Lowlands, ja. hè, een van de grootste festivals, dat is ook een mooi beginpunt. Bij mij in de studio Rob van der Zwaan van festivalinfo.nl en uh, Marco Visser van onze redactie, uh, tevens ja. uh, Fairfans ja. festivalganger. Marco Glunders helemaal. Ja, ja, ik is, kan uh, niet wachten. <laughs> ik zie het aan je ogen. Um, even, we gaan het zo meteen hebben in deel 2 over, over de juweeltjes in het festivalaanbod en dan jullie, uh, jullie unieke tips. Um, daar zit ik erg op te wachten. Maar eerst even, even over de trends, want... Marco, ik begrijp, jij gaat eigenlijk alleen nog maar naar eendaagse festivals. Hè? Ja, vooral van die kleine eendaagse festivals. Die uh, ja, vooral gewoon in de weekend, die je gewoon op, ja, op de meest gekke plekken eigenlijk ook. Maar ook Zo gewoon... noemen ze iets? Nee, ja, je hebt gewoon de kleine festivals op Westen Gasterrein in Amsterdam. En, uh, maar ook bij Gasperplas. en. En de Belmer. In de Belmer, ja. In de Bijlmer. ja. <laughs> ja. Is, dat, is dat een beetje een, echt een trend, Rob? Een eendags festival? Dat zou, ik, dat zou ik niet willen zeggen. Er zijn juist ook een heleboel festivals die meerdaags uh, zijn gegaan. Die vroeger maar één dag waren, ja. zoals? Uh, nou ja, bijvoorbeeld Paaspop uh, is uh, ja, uh, vijf jaar geleden, was, waren die gewoon nog één dag. Ja, ja. Uh, maar die, die eendaagse festivals, want ik, ik weet nog dat ik een bericht vorig jaar las. Er komen heel veel festivals elk jaar bij. Er gaan er ook heel veel failliet weer. Dan lijkt me zo'n eendaagse festival nog iets beter te behappen als organisatie. Dat kost minstens. Een, uh, nee, uh, ja, klopt. Ik, uh, <laughs> ik zou altijd bottom-up beginnen als festivalorganisator. Uh, begin uh, klein, uh, ja, een, een met, met een duidelijke doelgroep. <laughs> en uh, ja, als het goed gaat, kun je altijd groeien. Ja. Wat zijn wel echt de trends in festivals? Poeh, wat zijn de trends? Uh, nou ja, er zijn nog steeds heel erg veel festivals. Dat is op zich uh, wel apart, uh, gezien de moeilijke economische tijden en alle nieuwe regelgeving. Maar komt dat uh, niet ook heel erg door dat mensen liever hun. Ik, ik merk het namelijk ook heel erg aan mezelf. Ik bedoel, weet je, uitgaan dat geloof ik wel. Ik ga al wat, wat meer dan twintig jaar uit. Maar festival, dat is leuk, dat is bijzonder. Daar geef ik liever mijn geld aan uit. Ja, nou ja je, je ziet ook uh, best wel dat er wat, uh, ja, wat luxere festivals uh, op de markt komen. Uh, gecombineerd met een bungalow bijvoorbeeld. Dat je echt een, uh, ja, een Afgelopen weekend, weekend uh, Bungalow. Uh, ja, Bungalow. Uh, ja. Uh, ja, inderdaad. Over een maand, uh, Where the Wild Things Are. Daar ga ik zelf naartoe. In, uh, in, ja. in, in Center Parks, somewhere. Uh, Eemolde, nee, ja, zeewolde. Ja. Ja. <laughs> waar ligt het? <laughs> ik rij met, met, met iemand mee <laughs> I don't care. Maar dat zie je dus, uh, wat luxe, niet meer kamperen, maar in een huisje. Ja, nee, dat is wel een van de trends. Ja, uh, hoe weet het? Uh, festivalgangers uh, worden graag in de watten gelegd. En uh, ja, die, uh, die hebben er best geld voor over. Als het maar uh, goed geregeld is. Ja, want de, dit is dan natuurlijk in de winter. Dus logisch dat het binnen is. Maar uh, ik had vorig jaar uh, een van de mensen van Lowlands hier. En die zei ook van ja, zij gaan ook steeds meer luxer. Er komen, komen geloof ik allemaal vaste bungalows bij. Komen, een aantal huisjes wordt uitgebreid. Ja, ja klopt. Mensen ja, hebben geen zin om te gaan kamperen. Lodens is sowieso een uh, heel luxe festival. Uh, je kan een uh, broodje zalm Carpaccio op het Lodens terrein krijgen. En uh, hoe heet het? Uh, ja, dat, dat was tien jaar geleden uh, ja, ja, maar ondenkbaar. Je, maar je moet wel nog steeds in de rij staan voor die stinkdouche. Ja, ik vind het niet erg, maar... Bedoel, ja, ja nee, als je gaat niet. kamperen inderdaad, uh, ja, dan, dan krijg je daar uh, ja, alles wat erbij komt kijken. Ja, maar goed, daar kan je, tegenwoordig kan je dus ook dan naar een iets duurder ja. huisje uitwijken. Um, uh, Marco, jij vertelde vanmiddag van die eendaagse festivals. Dat is ook wel slim, ja. want die werken ook steeds meer samen. Ja, je ziet heel veel ook wel dat je gewoon als ze dan een terrein hebben... dat dan de volgende dag een compleet ander festival er is. Weet je wel? Dat, het, dat ze eigenlijk gewoon de kosten van alle apparatuur en alle versieringen... eigenlijk hebben ze ja, samen gedeeld. Zo, geef ze voor weet je er eentje? Ja, ik had vorig jaar was Buitenwesten, dat is dan meer ja, techno electro festivalletje. En dan heb je de volgende dag heb je milkshake. Ja, en dat is dan echt weer totaal anders. Weet je, was dat ja, toch dat een rb house? En dat ja, die doen dan samen hetzelfde terrein gebruiken. En je ziet op je Facebook zie je op de twee dagen... gewoon dezelfde foto's verschijnen, maar dan van een totaal ander feest. En op die, op die manier is het een beetje te betalen? Voor ja, die kaartjes zijn, zie je ook wel vaak dat die kaartjes... ook wel redelijk veel goedkoper zijn dan andere eendaagse festivals. Terwijl eigenlijk net zoveel podia's zijn. en ja. Ze delen de kosten. Ja. Ja. Zometeen de tips over waar je dit komend festivalseizoen naartoe moet. Die zou ik nou nog best wel eens willen zien. Twee zijn nog op, heren? Elena Miles? Kijk naar jou. Zo, hoor. Elena Miles of Kederman? Oh, nee. Jullie horen niks. Oh, jullie horen niks. Elena Miles. <laughs> er, er, er, jans, voor jullie tijd ben ik maar. <laughs> Van na jullie tijd. Ah, Black Velvet. Luk. Heb ik ook nog gezien bij Countdown Live. Fantastisch. wijf. <laughs> 1990 alweer was geloof ik het eerste nummer dat ik woordelijk kon meezingen. Ik weet nog heel goed, Marco, luister goed. Oma ja. vertelt. Toen werd jij net geboren. <laughs> toen knipte ik de, de, de tekst uit de hitkrant, en hing ik boven mijn bed en elke avond leerde ik een, een zinnetje. En op een gegeven moment kende hem wel Black Velvet, Elena Miles. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Zometeen meer hete festivaltips van Rob en onze eigen redactie, Marco. En als je dacht dat de Sovjet-Unie niet meer bestaat, nou dan heb je misschien wel ongelijk. Onze exit Hollander in Moskou praat je zo meteen bij. Dames en heren, wij hebben een verschrikkelijk bericht. Vanavond is bij een schietincident in Buffalo een politieagent om het leven gekomen. Ja, in Buffalo, Groningen, leek het uh, twee jaar geleden wel het Wilde Westen. Er werd meer dan 38 keer geschoten en de kogels vlogen in de rondte. Twee mensen kwamen om, waaronder dus een politieman. Vandaag was de, dag, uh, was de eerste dag van het drie dagen durende proces tegen de dader. Mick van Welie, onze criminele man, die was erbij. De hele dag, uh, je was de hele dag in de rechtbank, daar gaan we ja. het over hebben. Maar eerst even kort een, een reconstructie van deze zaak. In het Groningse dorp Buffalo slaat de uitgeprocedeerde asielzoeker Alassam S. op 13 april 2011 zijn vriendin Renske Hekman negen keer met een brandblusser. Hij laat haar dood achter in haar eigen woning. Vervolgens rent hij in paniek door het dorp richting het station. Daar komt hij de motoragent Dick Havenman tegen... die in burgerkleding Alassam tegen probeert te houden. Er ontstaat een worsteling waarbij Havenman zijn dienstwapen verliest... S. schiet de agent vervolgens dood. Uiteindelijk weet de politie hem te vinden. Er ontstaat een schietpartij waarbij meer dan 30 kogels worden afgevuurd. Vervolgens wordt Alassam overmeesterd. Vandaag dus dag één van de rechtszaak tegen Alassam S. Um, hij heeft dus zijn vriendin uh, vermoord en ook een politieagent. Heeft hij, hij, was er, hij was erbij vandaag. He? Ja. Heeft hij gezegd over waarom? Nou ja, volgens uh, zijn lezing is dat hij uh, een paar dagen voordat, uh, voordat hij uh, zijn vriendin heeft omgebracht... Dat hij, uh, hij was uitgeprocetteerd en hoorde een paar dagen ervoor hoorde hij dat het, dat het definitief einde was. Hij moest en zou weg. Terug naar... Terug naar ja, Benin, waar die vermoedelijk ja. vandaan komt. Dat is ook nog niet helemaal duidelijk. Uh, hij zegt dat hij die avond bij haar was. Hij was die dag, uh, zoals hij omschreef, angstig. Hij, uh, ja, het, het was einde verhaal, hij moest weg. Hij, hij opschrijft ook dat hij liep op straat, dat hij dacht dat mensen hem uh, aan wilden vallen. En, uh, nou, hij was dan bij Renske en daar is... Uh, daar is een gesprek geweest, uh, waar Renske dan volgens hem zich wat laagdunkend had uitgelaten over hem. Ja. En ze zou dan iets hebben gezegd als, uh, misschien is het belangrijk, misschien is het goed dat je een soort van spuitje krijgt, dat je wat relaxed bent. En hij zegt, op dat moment werd hij weer angstig en sloeg ik haar. Hij heeft toen een brandblusser gepakt van bijna 20 kilo, negen keer geslagen. Buren omschrijven dat, dat ze het geluid hoorden van metaal over de grond en... Uh, en de angst schreeuwen. Het was echt uh, bizar om dat te horen. Ja. En op dat moment is hij gaan lopen. En uh, is hij dus een agent tegengekomen. Die een burgernaam toekwam. Ja. En daar is... Hè, hij zegt... Ik, ik, ik, ik had Die man liet zijn pistool vallen. Uh, of hij schoot op mij, zegt hij. En, hij pakte pistool en schoot hem toen twee keer door het hoofd heen. Maar heb jij het idee, dat, want dat hoorden we net ook in die reconstructie... hoe het gegaan is, maar dat het allemaal heel bewust is gebeurd? Of, of nou, is, was ben, hij half in paniek? Ik ben, ik ben naar de zitting gegaan met een idee dat het, dat het uh, ging om een man... die, uh, die op een of andere manier al dan niet onder invloed van een antidepressivum... daar kom ik later nog op terug. Ja, maar Dat wordt gezegd. Dat hè? wordt gezegd ja. dat hij uh, eigenlijk he, compleet door het lint is gegaan... en eigenlijk helemaal niet beweet wat hij heeft gedaan. Maar tijdens de zitting viel mij op dat, dat hij toch wel... De, de, de officier en de rechter gingen daar ook de hele tijd natuurlijk naar vragen... dat hij toch bepaalde dingen heel gedetailleerd kon vertellen. Bijvoorbeeld, op het moment dat hij Renske had doodgeslagen... liep hij naar het station toe en onderweg ging hij twee keer bellen... met twee verschillende personen. Nou ja, als je echt volledig in paniek bent en de weg kwijt nee, bent, dan ga je niet nee. bellen. Maar, wat, maar stel je voor dat het dus allemaal... dus hij komt vrij zelfbewust over, maar wat, wat zegt dat dan? Nou ja, het gaat natuurlijk... Kijk, een advocaat kan het gooien op dat hij uh, op psychische overmacht... bewustzijnsvernauwing, dat hij helemaal ja. in de war was. Maar dat en lijkt dat het allemaal dus eendaads, Nou ja, dat, dat, hij moet nog... gaan. Uh, ja. hij, hij, hij zal zijn pleidooi nog houden maandag. Maar uh, ik kreeg vanmiddag de indruk dat dat... Met dat idee ging ik naar de zitting. En eigenlijk achteraf dacht ik van nou... Hij kan zich heel veel dingen nog heel gedetailleerd herinneren. Ja, ja. Bepaalde dingen die cruciaal zijn, weer niet. Maar hij heeft maar... toch ook wel eens eerder. Uh, um, want hij wilde met haar trouwen, geloof ik, met die ja. Renske. Zij wilde dat niet. Ja. Maar dat blijkt dat hij wel tegen, dat tegen meerdere vrouwen dat heeft. Dat klopt. Gezet. Vandaag bleek uh, toen ze uh, zijn persoonlijke omstandigheden gingen behandelen, dus uh, naar zijn privé dingen gingen kijken, dat hij dus meerdere ex-vriendinnen heeft gehad. Waarbij hij heel vaak al bijvoorbeeld de, bij de eerste ontmoeting zei: Goh, wil je niet met me trouwen, wil je niet kinderen van me? Sterker nog, hij heeft een paar dagen voordat die Renske heeft doodgeslagen, heeft hij nog een oud meisje, een oud netje benaderd... van, goh uh, wil je niet toch met me gaan trouwen en dat soort zaken. Dus hij was wanhopig ik... hij wilde trouwen hij was zodat, zodat daar hij lijkt blijven. Het op. Ja. Dus het kan maar zo zijn dat hij, op die, hè, dat hij zo gefrustreerd was... Dat, zij, hè, dat hij haar heeft gevraagd, wil je met me trouwen? Want ze zouden misschien naar Duitsland gaan, uh, daar was sprake van. Dat hij uit frustratie haar heeft doorgeslagen... dat hij vervolgens die agent tegenkwam, daar iets mis is gegaan... en vervolgens om een soort zelfmoordmissie... Ja. Uh, daar uh, in de schietpartijsblad. Nou, waren die, die ouders van Renske waren er ook. Dat, ja. dit, afschuwelijk. Zit je daar in, ja. in dezelfde ruimte als Zeer een moordenaar? Zeer emotioneel. Ja. ja. Uh, die haten hem natuurlijk. Nou, dat zou je zeggen, maar dat is niet zo. En uh, de ouders die, uh, die hebben gezegd hoeveel ze van hun kind hielden... maar ook hoeveel ze van Alassam uh, hielden... dat hij echt onderdeel uitmaakte van het gezin. En dat is niet gestopt uh, op zo. 13 april op de dag dat het meisje doodsgeslagen... Ze hebben contact met hem gehouden. Ja. En uh, je kunt het zo zien dat ze hem niet alleen als dader zien... maar ook in zekere zin als een soort van slachtoffer. Die moeder haalde ook nog uit naar de IND. Zo van dat, dat, dat, dat de organisatie mensen niet, ja. Ja, precies, niet, niet, niet zien uh, als, uh, als, als personen... maar als een soort, soort nummer drie, nummer dus zes. Zijn ze echt medelijden met ja. de moordenaar van haar dochter eigenlijk? Nou, medelijden... In ieder geval uh, is het nadrukkelijk het andere verhaal, zoals ze dat ziet. Vraagt ja. ze toch om, om, om begrip en zegt ze dat ze hem... He, dat ze dat, dat, dat nog steeds min of meer uh, hun ja, he, nou vergeven... maar in elk geval dat ze, dat ze hem niet per definitie afschrijven. Nee. Of zo, absoluut niet. Het was erg opvallend, ja. Even ja. Tot, tot slot, uh, de, wat een rol zou kunnen spelen... is dat hij aan, uh, heeft antidepressiva neemt ja. hij. En daar zou je mogelijk agressief van kunnen worden. Ja, dat wordt heel belangrijk. De deskundigen gaan er morgen over praten. Er zijn deskundigen die zeggen, als je dat middel slikt... dan draai je door, dan word je agressief. Er zijn ook deskundigen die zeggen, dat is absoluut niet zo vandaag bleek dat hij die pillen dus in huis had... maar uh, ze hadden iets van 600 pillen bij hem thuis gevonden. En niet alleen van het paroxetine, maar ook andere pillen. En je, je merkt uit het verhaal van de officier die ermee eigenlijk wilde zeggen... ja, maar luister eens even, slikte jij die dingen überhaupt wel? Dus is het überhaupt een issue? En kun je überhaupt straks stellen dat hij onder invloed van die pillen was? Want hij misschien slikte ze niet eens. Dus dat wordt heel spannend. Dat gaat morgen plaatsvinden. Nou, maandag uh, komt uh, uh, de officier met het requisiteur hem is te lastig, legt twee keer moord, uh, dan wel doodslag. En nog heeft hij een aantal keer geschoten op andere burgers en op agenten. Uh, en dan uh, wordt ook duidelijk van uh, achter de, officie, achter de uh, justitie hem toerekeningsvatbaar of niet... Het wordt heel spannend. En dan uh, komt het verhaal van de advocaat natuurlijk. En dan horen we jou ongetwijfeld nog daarover. Exit Holland. Exit Holland dan. De Sovjet-Unie is nog steeds springlevend. Het Rijk van uh, Stalin en Koop kwam in 1991 ten val, je weet het nog. Maar misschien bestaat het nog steeds wel. Nou, hoe zit dat? De voormalig leider van Wit-Rusland ontdekte dat een belangrijk document... waarop het einde van de USSR werd vastgelegd, Rusla uh, Rusland... dat dat document kwijt is... Exit Hollander, Olaf Koens in Rusland. Goedenavond. Ja, dag u mij. Ik heb het niet. Jij hebt het niet. Ja. Het is dus een, een, een document waarop het einde van de Sovjet-Unie uh, is vastgelegd. Dat is kwijt. Wat is er aan de hand? Ja, nou, we, we, dus uh, uh, 20 jaar geleden, uh, de Berlijnse muur was gevallen en de, de, de leiders van uh, uh, het, de Sovjet-Republiek Rusland, de Sovjet-Republiek Wit-Rusland en de Sovjet-Republiek Oekraïne zijn bij elkaar gekomen in Wit-Rusland en hebben een document ondertekend wat uh, de Sovjet-Unie ontbond. Mm -hmm. Nou, uh, van alles gebeurt. Uh, uh, dat document is net in het archief gegaan en wat blijkt, het is verdwenen. Waar zou het zijn überhaupt? Weet je dat? Ja, je en ik bedoel, maar is het. Ik bedoel, is het een soort.. Uh Kunstroof, Moet je het zo zien? Of is het gewoon prongelijk kwijtgeraakt? Nee, ik, denk, ik denk inderdaad dat het een soort kunstroof is. Hè. vergeet niet dat het, het, het, het, het einde van de Sovjet-Unie, het, het opbreken van, van die grote Sovjet-Unie... Ja, dat is voor heel veel mensen een grote tragedie geweest. Mensen, mensen vinden dat nog steeds jammer. Uh, ja, een document wat, wat het bevestigt, dat is natuurlijk uh, van, van, van uh, niet alleen van historische waarde... maar ja, ook echt iets wat je in je huis wil hebben. Dus ik denk <lacht> gewoon dat een medewerker uh, van uh, dat uh, archiefinstituut... Uh, het een uh, keer het ongeluk heeft meegemaakt. En uh, voor heel veel dollars verkocht heeft op de zwarte markt. Dat denk jij? Dat is mijn uh, gedachte. Ja. Ja. Is, ik, ik heb het niet gezien, maar dat lijkt me Namelijk, Het zou natuurlijk ook kunnen dat het in de bureaucratie uh, gewoon plotjes verdwenen. Het stond altijd onder de O van de opsplitsing van de Sovjet-Unie. Nou, is het mogelijk onder de S gezet van de Sovjet-Unie? Uh, ja, dan vind je het ook wel weer terug. Niemand weet het. Nee, hoe is het überhaupt aan het licht gekomen? Ja, er is iemand op zoek geweest naar het document. Uh, ik weet niet precies wat, wat daar de geschiedenis van is. Maar goed, men heeft gewoon uh, netjes bij de ogen gekeken op Sovjet-Unie en toen was het document uh, <lacht> Ja, Eigenlijk uh, willen wij, we kunnen we gewoon uitgaan dat het ging af is en voor heel veel geld verkocht. Ja, maar be dus betekent dit dan eigenlijk stiekem dat de Sovjet-Unie nog bestaat? Uh. Nee, gelukkig niet, dat heb ik gecheckt met een, uh, met een jurist, die zegt, nee, er zijn, er zijn ook kopieën van het document gemaakt en uh, bovendien, uh, zo lang geleden, dat maakt allemaal niet zoveel meer uit. Dus gelukkig maar, uh, uh, ik woon nog steeds in Rusland en liefde, zo vind ik Of vind ik het misschien ook wel een beetje jammer? <laughs> nee, ba ja. Back in the days. Nee, het, Nee, dus in ieder geval, ik denk de Sofie die niet, heeft. heel van het kanten, maar het was natuurlijk een uh, kwaadmoordachtig uh, uh, uh, Het was geen uh, peisje. En... Nee, dat weten we. Nee, we... Daar hoeven we het volgens mij niet over te hebben. Goed, goed. Uh, nou, jij gaat hard op zoek. Olaf, doe je best. En uh, maandag uh, willen we het graag horen hoe het afloopt, jouw search. Ja, yes. ik ga ja? heel goed in mijn eigen kijken. Doe dat. Olaf Koenens, dank je wel. Radio 1, het NOS Journaal. Van half tien met de Reemanserijen.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 Oud minister Verhagen van, van het CDA volgt zijn partijgenoot Brinkman op als voorzitter van Bouwend Nederland. Brinkman bekleedde die functie bijna 20 jaar. Verhagen volgt hem per 1 juli op en noemt het een grote eer, zeker in deze moeilijke omstandigheden voor de bouw- en infrasector. Verhagen was jarenlang voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer en later minister in twee kabinetten. Ter IVM wil hoogzwangere vrouwen inenten tegen kinkhoest. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat hun baby's de ziekte niet krijgen.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 En op Tesla zijn 73 ernstig verwaarloosde schapen weggehaald bij hun eigenaar. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft al twee keer eerder dieren van deze boer in beslag genomen. De schapen die nu zijn weggehaald, hebben diarree of zijn kreupel. En ook hebben ze last van hun hoeven, omdat die al lange tijd niet zijn bijgewerkt. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Rob van der Zwaan van festivalinfo.nl is hier. En Marco Visser, onze eigen redactiejongen. Zo meteen welke festivals je absoluut niet mag missen. Um, Rob, jij hebt al de festivalkalender meegenomen. Tenminste, de nieuwe komt nog uit. Ja, klopt. Ja. Ik, ik zat zo te kijken. Ik dacht, nou ja, december. Nee. Zelfs dan zijn er festivals, hè? Zeker weten. Ja, anders kom je niet aan die 1500, hè? <laughs> is er een maand waarin er geen één festival is? Nee, nee, hè? nee absoluut nee. niet. Nee. Ja, ja, ja, dan denk ik, oh jeetje, ik word wel een beetje moe van de, van de gedachten. Nou ja, je moet gewoon de krent uit de pap. Uh... Precies, en dat gaan we zo meteen doen en daarvoor zijn jullie. Maar eerst, de Engelse oud profvoetballer Paul Cascoyne die is gisteren voor de zoveelste keer vertrokken naar een afkickkliniek... om van zijn alcoholprobleem af te komen. Zijn management zegt dat dat zijn allerlaatste kans is... anders komt hij er echt niet meer bovenop. Nou, dus voordat het te laat is, een portret van Paul Gascoyne van de hoofdredacteur van Elf Magazine Jan Herman de Bruin. Gascoyne kijkt eerst naar de bank voor hij die vrijheid neemt. En dan is het die uit de vrije trap van Gascoigne. Paul Gascoigne was in een aantal opzichten een hele, hele bijzondere voetballer. Hij, is een, hij, hij komt uit Newcastle, Jordi. Het, het wilde woeste noorden van, van, van Engeland. Waar eigenlijk kinderen al in plaats van moedermelk bier krijgen. En dat is eigenlijk zijn hele leven bij bezig hangen. Dat, dat hoort helemaal bij de speler. There's growing concern voor Paul Gascoigne after he appeared unwell and shaky at a charity event. Gascoigne had fantastische, briljante momenten, fantastische trap die hij op, op, op veel verschillende momenten heeft laten zien. De belangrijkste goal misschien was in de halve finale op Wembley... als speler van Tottenham tegen aardschiefuil Arsenal. Een van de allermooiste goals die in een halve finale of in de bekertoernooi ooit gemaakt zijn. Is have a crack? Yes, you know. oh, I Brilliant! That was one of the This stadium has ever seen. Wat ook helemaal bij hem hoort, dat is de enorme emotie. En een aantal keren op WK's en EK's als Engeland werd uitgeschakeld was Gascoyne de man die in tranen van het veld ging, en dat is een van de redenen daardoor eigenlijk Engeland hem helemaal in het hart gesloten heeft. Look at that, oh my goodness, look at that look on his face. He knows he's not far from tears there. zijn actieve loopbaan ging het eigenlijk alle gebieden mis. De, de, de drank, waarschijnlijk ook de drugs, en zo zorgde ervoor dat hij totaal niet meer kon functioneren. 2005 is hij bijvoorbeeld een hele lage op Catering Town werd hij even manager, maar dan werd hij al na 39 dagen ontslagen. 2008 deed hij een, een zelfmoordpoging in een Londens hotel. Probeerde hij zich in zijn badkuip te verdrinken, maar misschien een heel klein beetje typerend voor Gascoigne. Zelfs dat mislukte. Hij werd op tijd ontdekt door een paar bewakers en, uh, en die probeerden die nog in elkaar te slaan toen ze hem probeerden te redden. Dan eigenlijk de laatste keer dat hij voordat het nu weer nu speelde in, in, in het nieuws kwam. Het was in september 2010 toen hij manager wilde worden van een achtste divisieclub. Maar uiteindelijk is ook dat op niks afgelopen. Echt een heel treurig verhaal. No, there's nothing better than the play for the, you know, the king and queen of your country. And, uh, really, really ja, en die brabbelende man, dat was hemzelf, Paul Casco. Hij is dus uh, voor de laatste keer aan het afkikken. We zijn benieuwd we horen het wel. Fleetwood Mac dan. Little Lies, uh, Wat zat jij nou net te vertellen, uh, Mick? Uh, nou, was het, ik jij was een beetje fan van Gascoigne. Ik, ik was wel een fan van Gascoigne, ja. Maar ook gewoon vanwege het voetbal, maar ook privé. Maar hoe, hoe hij dan was. Maar er was een, een EK, volgens mij was het in Engeland. En toen vertelden twee spelers van Oranje... die bij hem dan in Engeland in het team zaten... Dat hij zou ja, ik, nou mm. nee, ik durf het niet te zeggen. Mm. En uh, die vertelde dat hij s'avonds tijdens het trainings... tijdens het toernooi langskwam met een limo. En uh, dat hij zei, jongens, kom, we gaan op stap. En zij zijn toen, geloof ik, mee geweest. En uh, nou, waar zij zeiden: om een uurtje of tien, joh, we gaan naar huis morgen moeten voetballen. Bleef Guestco nog even door, uh, titteren. Maar ik vind het vooral triest. Het ja, is een man het, is bedoel, triest, die man worstelt maar... met zichzelf. Ik kan het niet eens blak. Ik vind het, vind het echt heel erg. Maar en, dit soort herinneringen zijn dan toch wel man, weer mooi. Om, ja, is het. We gaan uh, naar Europa. Vandaag uh, komen de regeringsleiders van alle EU-lidstaten bij elkaar om te vergaderen over de begroting van 2014 tot en met 2020. In een gezamenlijke huishoudpot moet zo'n. ...duizend miljard komen. Nou, in november mislukte een eerste poging... ...en vandaag waren er ook uh, wat opstartproblemen. De vergadering werd voortdurend uitgesteld... ...en is uiteindelijk, nou wat is het, een dik uur geleden begonnen. Gwen Horst van de NOS, goedenavond. Goedenavond. In Brussel bij ja. de top, waarom duurt het nou allemaal zo lang? Ja, inderdaad, de top die zou eigenlijk om drie uur vanmiddag al beginnen... ...maar achter de schermen, ik heb ontzettend echo op de lijn. Ik weet niet of iemand daar nou wat aan kan doen. We gaan het proberen. Um, uh, maar er moet nog heel hard gewerkt worden. Rut heeft bijvoorbeeld ook uh, nog allerlei onderhandelingen gevoerd met zijn collega's. Uh, Cameron van het Verenigd Koninkrijk, maar ook met de Zweden en de Denen. Want je moet je voorstellen, um, er zijn 27 landen en die hebben allemaal hun eigen eisen en wensen. Mm -hmm. En het is eigenlijk bijna onmogelijk om een akkoord met elkaar te bereiken. En dat moet uiteindelijk wel, want elk land heeft uiteindelijk een veto. Uh, dus... Er moet wel echt iets op tafel liggen waar iedereen zich in kan vinden. Ja. Ja, je zei het net al zelf al dat die uh, top in november al uh, uh, werd uitge. Uh, ja, sorry, ik hoorde mezelf de hele tijd vroeg. Nee, we kunnen er um, niks aan doen, sorry, Gwen. Wat zeg je? We kunnen er niks aan doen, sorry. Oké, okay, nou dan praat ik gewoon door. <laughs> nou, in ieder geval lagen de standpunten toen heel erg ver uit elkaar. Kijk, iedereen wil iets. Of je wil meer geld, of je wil minder geld, of je wil meer geld voor landbouw, uh, of uh, uh, uh, uh, uh, juist minder geld. Nou, de laatste maanden, sinds november, is achter de maanden heel hard gewerkt aan een compromis. Nou, en dat compromis dat moet eigenlijk nu vanavond hier gepresenteerd worden. Uh, ja. En daar wordt dus nu nog steeds heel hard aan gesleuteld. Maar het is toch officieel alleen gefine-tuned? bedoel, 80% is al geregeld, neem ik aan, of 90%. Ja, maar het gaat natuurlijk wel om het fine tune Het gaat wel echt om die details. Kijk, iedereen heeft natuurlijk zich heel hard vastgepind op zijn eigen stokpaardjes. Uh, Rutte bijvoorbeeld op die 1 miljard korting die hij per se wil. En Cameron die heel hard roept dat hij die begroting naar beneden wil trekken. Um, dus het gaat wel over hele grote principiële ja. uh, punten. Die al uh, die regeringsleiders natuurlijk ook hebben kortgesloten met hun eigen parlementen. Ja, ja, ja, Nee, die staan daar natuurlijk uh, uh, niet helemaal vrijwillig. Ik bedoel, die staan daar met, met een missie, laat ik het zo dan zeggen. Die, die 1 miljard die Rutte wil, wat denk jij? Komt dat goed? Uh, ja, hij... Uh, het is een lastig punt voor hem. Kijk, hij, het is natuurlijk opgenomen in de begroting, die 1 miljard. Dus als Rutte dat uh, niet erdoor krijgt, dan betekent dat gewoon... dat er een gap is van 1 miljard op de begroting, op de Nederlandse reisbegroting. Ja. Dus dat wordt extra bezuinigd. Dus hij zit daar heel hard in. Hij moet dat voor elkaar krijgen. Maar of dat lukt, ja, dat is echt maar de vraag. Het is de vraag. En jij gaat dat uh, voor ons noteren als dat zo is. En ook trouwens als dat niet zo is. Gwen, dankjewel. je ja. wel. Gwen Terhorst van de NOS. Ja. We gaan door met de festivals. Radio 1, BNN Today. Net bespraken we al even de algemene trends. Um, Rob van Festivalinfo.nl. Luxor is een trend, hè? Niet meer in een tent, maar in, in, een, in, een, in een bungalow, in een huisje bijvoorbeeld. Uh, veel eendaagse festivals zie je tegenwoordig. Um, we hebben vooral nu over wat zijn nou de festivals die je niet mag missen. Marco van onze redactie is er ook nog. Ja. Rob, um, even jou als tip. De eerste tip is... Nou ja, goed, ik, ik, er is een festival, dat is, dat is een nieuw festival... dat dit jaar voor het eerst gehouden wordt... Uh, waar, uh, waar, waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Uh, de, de, de eerste namen, uh, de artiesten die komen spelen, die liggen er niet om. Uh, dat is uh, Best Cap Secret. Ja, In ja, leuke titel natuurlijk, Best Cap Secret. Ja. Ik heb daar alleen maar uh, van een beetje vage vrienden via Facebook iets over gehoord. Het, het, het wordt heel klein gehouden, of ben ik gewoon zo'n chuggel ja, dat vooral, ik, dit, ik dit totaal gemist ja. heb? <laughs> nou, het wordt heel erg, uh, zeg maar, het wordt ingezet op de muziekfijnproever. Ja. ja. Nou goed, het is dus wel, het is niet voor een enorm publiek. Nou, uh, vergis je niet. Ik, uh, ze, ze hebben niet misselijke bands. Ze staan Arctic Monkey's. Uh, Kijk, ze uh, ja, kunnen niet voor 5000 nee. mensen spelen. niet voor 5000 mensen spelen. 21, 22, 23 juni Beekse Bergen. Um, wat maakt dit dan anders dan andere festivals? Uh, nou ja, het, het, het, um, het is uh, ja, heel interessant om te zien. Er is een Duits bedrijf, uh, FKP Scorpio, uh, dat uh, in Duitsland al een aantal grote festivals doet. En ja. het, zich, uh, het is zich nu op, uh, op Nederland aan het richten. Die uh, werk samen met Indian Summer. Maar goed, Arctic Monkeys staan ook op Lowlands. Wat is, wat is hier anders aan? Nou, of stonden op Lowlands een paar jaar geleden? Ja, um, ja wat, wat is hier anders aan? dit uh, nou, is... Uh, op, op het terrein van de Beekse Bergen. Er zijn een hoop ja, bungalows. Dus, ja, uh, dus je je zit weer in een bungalow, neem ik ja, aan. Ja, ja inderdaad. Uh, een hoop mensen wel. Er is, er is ook gewoon een camping. Want okay. uh, ja, Ik krijg geen uh, 20.000 man kwijt in bungalows. Dus het is ook wat luxer, klinkt het. Ja, ja, en uh, heel, heel erg op de muziek. Uh, fijn Echt met goede wintjes. Uh, uh, ja. Wij belden vanmiddag even met Niels Alber Alberts van Friendly Fires. Uh, die uh, organiseren de Best Cap Secret. En dit is wat hij vertelde over motivatie om een nieuw festival te beginnen. We wilden het festival organiseren waar we zelf naartoe zouden willen gaan. Heel, heel inspirerend vinden wij de afgelopen paar jaar festivals Primavera in Barcelona, Meld in Berlijn. Die festivals kenmerken zich wat ons betreft door uh, een soort hele interessante combinatie, spannende combinatie van een aantal headliners, een aantal wat grotere namen. Maar ook een hele afgewogen overweging wat je op het midden en onderaan de poster neerzet. Spannende dingen, toffe dingen om naar uit te kijken waar je, je publiek mee kunt verrassen. En die combinatie op een heel erg mooi uh, terrein, dat is echt uh, een beetje de overweging die wij uh, hadden toen we Best Cap Secret starten. Best kept Secret is het nu niet meer. Dus is het, uh, is het al uitverkocht? Nee. Waarschijnlijk <coughs> ik weet het niet. Nee. Nee. Oh, jeetje. Marco, jouw ear Choice. Uh, ja, voor mij uh, de zon. De dat zon? Is een, ja, dat is een, uh, het is een wat kleiner festival. Het is, uh, maar ik vind het heel vet, omdat het wordt gedaan door... Ja, drie organisaties die gewoon echt bekend staan om de vetste versieringen. Dat zijn Bandje, Bandje, Pleinvrees en Next Monday's Hangover. Maar versieringen, daar heb je het niet nee. over slingers. Nee, nee, nee. nee. Die uh, Next Monday's Hangover bijvoorbeeld... die hebben dan binnenkort ook een festival met het uh, thema Ark van Noach... Nou, ik verwacht gewoon... Met echte dieren? Nou, ik verwacht gewoon een grote ark van ijsstokjes of zo, die het pakken uit. Ja. En die dan het aan het eind in de fik mag, zoiets. Ja, nou, dat, dat weet ik niet, maar het is, ja, ze pakken wel uit. De zon dus, 19 mei, Sportpark Spieringhoorn, waar is dat? Uh, ja, voorbij de ring. Af in de buurt van Amsterdam. Ja, ja in West, en als, voorbij. Als het goed is, hoor je dan dit soort MUZIEK en ik Marco weer. Wat, wat is dit, Marco? Uh, dit is uh, Echo Stereo. Volgens mij, maar ja. wat, wat, waar, waar schaar ik dit onder? Wat is dit voor muziek? Ja, techno gewoon. Uh... Oh, dat is gewoon techno. Ach, ja. Nee, daar heb ik uh, niet zo van. Maar goed, waar, waarom de zon? Uh, ja, het is vooral uh, de sfeer. Het, het is wat kleiner. En ja, de, vooral de drie organisatoren hiervan... die ja, staan gewoon echt bekend... omdat ze alles uit de kast trekken. Dat echt overal aan wordt gedacht dat je... Niet alleen de muziek, dat ook. Er dat, dat staan wel gewoon leuke namen, maar vooral gewoon de sfeer. Het gaat en... om de sfeer, de aankleding. Ja. Het zijn maar een paar honderd man, schat ik dan zo in. Ja, ja dat was, paar, ik denk hier, misschien. hier een paar duizend Ja. Maar het klinkt wel heel erg Amsterdams. Dit is ja, wel... ja, dat is heel het ook wel. Heel erg ons kent ons. Ja, nou, je, dat valt wel weer mee. Maar ja, je ziet wel daar... Voor de fijnproevers is dat wel echt een leuk festival. Voor de fijnproevers. Maar we willen ook uh, misschien toch iets uh, breder. Rob, jouw uh, volgende tip... Um, nou ja, waar, waar zullen we beginnen? Um, uh, je, met Helemaal uh, dat is 9 mei dit jaar, heb je uh, in Hellendor een uh, Douwpop. Ja, uh, dat dauwpop. is een eendaags festival. Ik ben er nog uh, nooit naartoe geweest, maar het lijkt me ontzettend leuk. Ja, nou, ik ben er vorig jaar geweest en daarom uh, kan ik het hier ook uh, veilig tippen. Dit uh, ja, is een mooi festival in de Bossen, uh, ja, van alles wat. Uh, je hebt uh, een podium met singer songwriters, uh, een podium met meer rock, uh, uh, dance. Uh, ja, van alles wat. En uh, ja, heel sympathiek. Uh. Will and the people staan er ook. Een heel kort stukje van een single holiday. Uh, lekker den, uh, Gewoon lekker. Dus een beetje, volgens mij is dauwpop lekker simpel. Gewoon. Niet te, niet, niet te hippe mensen, niet te moeilijk doen nee, over de nee, aankleding. Nee, inderdaad, nee, het, het is ook een hele aanbod en behoorlijk eind van Amsterdam. Ja. En uh, <laughs> nee, maar uh, ja, ze, ze, ze, ze hebben toevallig vandaag wat namen bekendgemaakt: uh, Frank Turner, Carol Emerald, Therapy. Uh, ja, nou ja, van alles wat. Is ook een dagfestival, hè? Ja, het is een dagfestival. Ja. Ja. Is dat nou, want dit is echt ver weg van Amsterdam, betekent dat dat, dat is er wel een gemixt publiek, komt er van alles wat? Uh, ja hoor, ja, ja, ja, goed. Dat, dat soort festivals in, in, in de provincie zal ik maar even noemen. Die, die hebben altijd wel een regiofunctie Maar die proberen door goede bands te boeken en een goede sfeer neer te zetten. Om ook mensen van verder weg te trekken. Ja. Maar dat is toch juist wel leuk. Want ik bedoel, wat Marco net zegt, ik, ik was vorig jaar pitch. Dat is in het Westergast terrein. Ja, leuk hoor, maar de, ik, ja, ik vind alleen het maar vent. hele hippe mensen. Nee, ja, nee. ja dat valt mee. Nou, okay. Ik dacht, ik, godsnaam, ik wil gewoon, geef me een biertje, laat me het gras liggen, maar nee. Dat, ja, dat kan wel gewoon. Je moet wel een moeilijke drankje drinken. Nee, nee dat joh. Is dat, is dat, zie je daar ook een trend in dat er, um, nou ja, is, er is, ik heb het idee, er is voor echt voor elke soort publiek, is er wel een festival? Ja, nou het is ook een heel goed idee om als festival echt een keuze te maken, wat je, wie je wil bereiken en uh, ja, hoe, je, hoe je jezelf in de markt zet. Want ik bedoel, je hebt natuurlijk de, de, de grote festivals Pinkpop en Lowlands, maar dat is gewoon echt voor iedereen. Uh, ja, nou ja, uh, Pinkpop is echt voor de popliefhebber die grote namen wil zien op een groot podium. En Lowlands, uh, die, die bedient op zijn eigen manier heel veel verschillende soorten mensen. Ja, maar dat is natuurlijk ook ontzettend mainstream geworden. Uh, de, Lowlands is, iedereen, is wel mainstream, mainstream geworden, inderdaad, dat klopt. En uh, ja, dat, dat zie je ook al aan, uh, aan de kaartverkoop. Uh, maar noem eens dat festivals die, dan die heel klein zijn, die een heel, heel specifiek uh, publiek bedienen. Uh, nee, ik, ik vind Into the Great Wide Open een mooi voorbeeld. Uh, um, ja dat dat is is oh, Tof. Yeah. Dat is, dat is uh, op Vlieland. Uh, en, uh, uh, ja, dat, dat is een, ook een wat luxer uh, festival. Uh, daar kan je gewoon een goed wijntje drinken. Door een lekker ijsje. Uh, hoe weet het? Uh, gewoon relax. Oh, al die, die kinderen. Ja, ja ook ja, kinderen. Ja, wat, wat je kinderen De, de dech, die uh, ook hun <laughs> kinderen meenemen. Ja. Ja, maar het is wel trouwens, het is heel blank. Heel blank. Ja. Vertel eens ja. iets over Siget, want ik als half-Hongaar uh, ken het festival weinig sinds. Uh, ja, Seeket uh, is heel, heel groot in Nederland. Uh, ja, dus ik dus, denk een jaar of zeven, acht uh, geleden... is het in Nederland uh, heel, ja, heel goed gemarket En ja, met succes. Ik denk dat er nu wel uh, tussen de zes tussen de en achtduizend uh, mensen... Nederlanders heen gaan. Het is nog steeds heel populair, toch? Ja, zeker weten. En Exit in Servië wordt steeds populairder. Ja, klopt. Seagate zou waarschijnlijk zonder Nederlanders niet meer bestaan. Dat hebben ik wel eens gehoord. Heren, het wordt een mooi seizoen. Snow Patrol, is dat nog ergens? Er is een beetje voorbij met Snow Patrol. Vorig jaar stonden ze op plekken. Mooi, just say yes. running out of waste To make you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 Take my heart. Just say yes. Just say there's nothing more than you back. It's not sad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 Best gezien op Lowlands, wat te gek hoor, live. Snow Patrol, just say yes. In de nacht van uh, zaterdag op zondag worden de Grammys weer uitgereikt. En het wordt een preutse bedoeling. want CBS, echt waar, de zender die het uitzendt... die wil geen vrouwelijk vlees in beeld. Um, nou ja, dus ik weet niet wat we gaan zien, maar Rihanna in een kooltrui <lacht> bijvoorbeeld... of Beyoncé in een uh, hooggesloten jacket. Ik weet het niet, Graciela Ferrara, dat is stilisten uh, stiliste van onder andere... Jolante Cabau en Armie van Buren, die is daar al in L.A. Goedenavond. Hi, hi. Gaan de sterren zich daaraan houden? Geen vlees, denk jij? Nou, ik denk het niet hoor. Ik denk dat de sterren, dat die, uh, dat die natuurlijk wel hun eigen ding doen. Ja. En, uh, en daarnaast uh, hebben, ze er, uh, hebben ze, ja, weet je, hebben ze ook een eigen stylisten. En is het belangrijk <lacht> dat zij zo goed mogelijk voor de dag komen. Ja, ja. Maar wat is, het voor een dus dat je... wat is het voor een rare oproep van CBS? Ja, ik vind, het, ik vind het heel apart. Ik, ik heb ook zoiets uh, gehoord dat het uh, omwille van de adverteerders natuurlijk uh, ah, zo, ja, ja. Is, ja, ja, zo ja. is. En dat ze niet te veel aanstoot willen geven. Ach, het is volgens mij gewoon uh, een, een grote reclame, zodat je zeker gaat kijken, lijkt mij. Ja, precies. Ja. precies. En jij bent daar ja, al in, in, in, in, in L.A. Heeft ik, iedereen, ben, uh, ik ben nu in Los Angeles. Ja. Ja. En is, zit iedereen er helemaal vol van de Grammys? Zijn er allemaal feestjes en dat soort dingen? Ik ben in Allee, maar toen was je niet meer bij ons. Ben je er nog, Grazielle? Nee, gaan we haar terugbellen of is daar geen tijd meer voor? Ja, we gaan haar even terugbellen. Nou Rob, vertel dan maar even heel kort, welk buitenlands festival moeten we naartoe? O, goeie vraag. Nou, er zijn exit. er ook heel veel je, je uh, tegenwoordig. Nederlanders uh, die, die zijn heel erg bereid om te reizen. Uh, dat ja. in Engeland, op dat eiland. Dat lijkt me te gek. I of white. Ja, hm. dat is, lijkt me te gek. September is dat ook, hè? Ja, volgens ja. ja, mij wel. Kressiella, je bent er weer. Ja, ik ben er weer. Ja. Sorry, ik lijnt veel een beetje weg. Ik vroeg me af hoe het is met de Grammy fever daar. Stikt het al van de feestjes en dat soort nou, dingen? Nou, joh, ik zit in het hotel. In het Hyatt. Uh, met de grootste bal zou ter wereld er ook het event plaats gaat vinden. Mm -hmm. En uh, ja, we merken natuurlijk al best wel veel van de voorbereidingen. Er zijn heel veel fashion-achtige mensen die rondlopen. Iedereen is een beetje nerveus. Morgen gaat het natuurlijk allemaal binnen. Ja, en, uh, en wij zijn zo langzamerhand ook met onze voorbereidingen bezig. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het heel spannend allemaal. De hele woordshow te zien aankomende zaterdagnacht van 3 tot half 6 bij BNN op 3. Heel veel plezier daar, Gracielle, dankjewel. Dankjewel. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Iedere avond geef ik de laatste woorden aan de vrienden van de show. Als eerste columniste Eva Hoeken, die kan met een fashion dilemma. Hé, hey Willemijn. Deze week interviewde ik de oprichter van PietVandaag.nl, een website voor mens, dier en milieu. De dame vertelde mij dat Ux zeer dieronvriendelijke schoenen zijn. Slecht nieuws, want na biefstuk en sushi worden nu dus ook nog mijn favoriete sloffen afgepakt. Maar ja, wil ik serieus rondlopen op iets waarvan ik weet dat het geschopt, geslagen, verwaarloosd en uiteindelijk de keel doorgesneden is? Dacht het niet. Dan nog maar liever op hakken. Is de man ook weer blij? Wil je überhaupt op Ux rondlopen, zou ik denken. Maar goed, schrijver Philip Huff, die gaat niet de boot in. Ha, die Willemijn. Joshua Slocum was in 1890 de eerste zeiler die solo rondom de wereld ging. Hij deed er drie jaar over. Vandaag zag ik de spray, zijn boot, op het land, in een schuur. Al dertig jaar werkte timmerman Nick aan zijn kopie. Het moest een avontuur worden. En ik zag, die boot, die komt niet af. Maar misschien maakt dat ook niet uit. Het is leuk er een dag aan te werken, merkte ik. En over zo'n reis te kunnen dromen. En als laatste stylist Fred van Leer, die zegt alvast wel trusten. Lieve Willemijn, ik zeg roekeroekoe. Het was vandaag een hele gekke mensendag. En gekke mensen, die zijn er genoeg. Maar ik hou er vreselijk van... Ik heb vandaag geshopt voor Jeroen de Boom, voor Jesser, Kim Lian, Glennis Grace. Noem maar op, ik ben kapot, ik ga naar bed, ben er klaar mee. Ik zou zeggen, toelie en morgen hebben weer een gekke wensendag. Ciao. Jo. Fred van Leer was dat. Wij zijn er morgen weer. Veel plezier zometeen met 12 van Peperstraat. heren, bedankt. Yes. E